het eerst met het nos journaal. Het Oekraïnse regeringsturen met de rebellen af. Een van de rebellenleiders had opgeroepen tot een wapenstilstand, omdat in Donetsk een humanitaire ramp zou dreigen. De stad, waar ongeveer een miljoen mensen wonen, kampt met tekorten aan water, eten, medicijnen en elektriciteit. De rebellen wilden dat er hulpgoederen naartoe worden gebracht, maar de regering betwijfelt of ze wel oprecht zijn. Kiev wil dat de rebellen eerst de wapens neerleggen en zich overgeven. Pas daarna kan er een bestand komen. Volgens het Iraakse ministerie van Mensenrechten heeft ISIS 500 Jezidi's gedood. Ze liggen in massagraven in het noorden van het land. Vrouwen en kinderen zouden levend zijn begraven. Ook zouden 300 vrouwen als slaaf worden gehouden. De moslim-extremisten van ISIS zijn in Irak aan een opmars bezig. Ze eisen dat de Jezidi's zich tot de islam bekeren. Doen ze dat niet, dan worden ze vermoord. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en zitten nu vast in de bergen. Het Koerdische leger zou inmiddels duizenden Jezidis hebben gered. De jongen die gisteren in Dronten overleed na een vechtpartij... is een 17-jarige inwoner van die plaats. Hij kreeg s'avonds ruzie in de buurt van een supermarkt. En dat liep uit de hand. Veel mensen zagen hoe de jongen in elkaar zakte... en ter plekke aan zijn verwondingen overleed. De politie is op nog op zoek naar verdachten en is een groot onderzoek gestart. Uit een scheepswrak in de Westerschelde lekt sinds gistermiddag olie. De olie spoelt aan op het strand van Vlissingen... waar de gemeente een tijdelijk zwemverbod heeft ingesteld. Het lek zit waarschijnlijk in het wrak van de in 1965 gezonken Spiros armenakis. Een Griek schip dat koeienhuiden en steenkool vervoerde. Het water rond het wrak raakt door de olie licht verontreinigd. De kustwacht houdt de verspreiding in de gaten. Het weer nog. Er trekken flinke buien over het land. Met vanmiddag kans op onweer en zware windstoten. Het is wel warm, 21 tot 24 graden. Vanavond klaart het weer op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat Viede bij Muiden 2 kilometer. De andere kant op tussen Hoevelaken en 1brugge 4. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk 4. De andere kant op bij Knopend Raasdorp 2. A16 Breda richting Rotterdam voor knoopend Terbrechtseplein 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. I can't off my horse. And I can't let you go. In de studio van CFM aan de Tolweg Tina deden wij even lekker met z'n allebei... met thuis van Jocelyn Brown. You're the somebody else's guy. Het is even na drie uur. Welkom terug bij de zondagmiddag van uh, CFM. En in dit uur hebben we de volgende onderwerpen. We hebben uh, uiteraard rond de klok van half vier... zoals u van ons gewend bent... een uitgebreide evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand... want er zijn weer genoeg evenementen in... en rondom ons mooie dorp Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, volgen wij u straks dus ook nog even de tussenstanden en de ruststanden in de eredivisie die dit weekend zijn begonnen. En uh, inderdaad, je hebt nog steeds gelijk. Go Eagles 1, FC Groningen 0. Maar goed, er komt nog verandering in. Daar later in dit uh, uur meer over. Uiteraard hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort en uh, ik zou zeggen uh, veel zomerse muziek. Zomerse, zomerse muziek met dit weer. Ja, het gaat gebeuren hoor. het komende ja. uur bij Zandvoort op zondag. Maar eerst deze van Tess Sharp, Hij is zo mooi. En hier is You. It's alright with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind. Your looks never lie.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 was dit een groot hit voor de Nederlandse band Ten Sharp. Je hoorde de, de single You. Vanmiddag volgen wij de divisie en we kunnen melden dat uh, Ajax Vitesse de wedstrijd die om half drie gestart is er inmiddels gescoord is en wel door Ajax. Ook daar staat het 1 tegen 0. Zelf geldt natuurlijk voor Coet Eagles uh, tegen FC Groningen. Ook daar 1 tegen 0. Trying to reach the things that I can't see In diverse literaden staat deze plaat uh, inmiddels hoog genoteerd. Door de, de lekkere dansbare ziel van Nico en Vins. Dat was Am I Wrong? Ja, de DTM die komt dit jaar toch nog naar Saltfoort. Eind september. En de kaartverkoop voor de DTM is inmiddels van start gegaan. Uh, dat zegt u heel juist. En dat is ook weer zo'n geweldig evenement wat uh, ja, ondanks de dankzij het uitvallen van uh, het circuit in China weer, ook dit jaar dus weer op de agenda staat van het circuitpark Zandvoort. En uh, ze hebben, uh, wat ik begrepen heb, alweer een contract getekend voor de komende drie jaar. Dus, zie je, dus het circuit is weer verzekerd van drie jaar lang DTM. En ook de kaartverkoop voor de DTM op het circuitpark Zandvoort is afgelopen dinsdag van start gegaan. Al vanaf 17 euro kunt u op zondag 28 september de sensationele tourwagenwedstrijd tussen Audi, BMW en Mercedes-Benz bijwonen. Zowel via de website van www.cpz.nl als via www.dtm.com zijn de kaarten te bestellen. Ook zijn de toegangsbewijzen in de voorverkoop goedkoper dan aan de kassa. Voor het weekende 27 en 28 september zijn kaarten in verschillende prijskategorieën verkrijgbaar... De goedkoopste kaarten zijn natuurlijk de duinkaarten. En maar toch, die duinkaarten zijn toch wel mooi... want deze geven namelijk toegang tot het volledige duinenterrein... aan de buitenzijde van het circuitpark Zandvoort. Deze natuurlijke tribunes bieden veel overzicht... op een aantal spectaculaire locaties. Duinkaarten voor de zaterdag kosten in de verkoop 12 euro. De voorverkoopprijs voor zondag bedraagt 17 euro. U kunt ook kiezen voor een weekendduinkaart. Deze kost 22 euro in de voorverkoop. En voor gezinnen is eveneens een family ticket te bestellen. Deze kost slechts 55 euro. En biedt aan het hele weekend lang toegang tot het duinenterrein. Nun voor twee volwassenen en twee kinderen tot 14 jaar. Wilt u kaarten bestellen? Ga dan naar www.cpz.nl of www.dtm.com. Want het belooft weer een gigantisch spektakel worden. Dat weekend uh, van, uh, even kijken, wat had ik er staan, 27 en 28 september. Racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40, is hier OMB. Dat was de single van OMD bij CFM en de Locomotion. Jawel, nou, de divisie uh, Albert-Jan nog steeds uh, niks veranderd, ongewijzigd. Ze zijn nodig aan rust toe, hè? Ja, dat denk ik ook. <laughs> Ajax uh, tegen Vitesse 1-0 en Coet Eagles uh, tegen FC Groningen. Ook daar staat het nog steeds 1-0. Dat wat betreft de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn.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 to be. Deze en Google had een beetje moeilijke starts, maar uiteindelijk kwam hij wel goed op gang. Ja, ik. Ja, zo is het. Johan me met de Lonely Boy. Ja, we gaan het hebben over het EK Zandsculpturen, want afgelopen vrijdag is de winnaar bekendgemaakt. Ja, dat zit erop. Het EK Zandsculpturen zit erop, maar uh, niet getreurd, Zandvoort. Dus we kunnen nog komende maanden van deze sculpturen kunnen wij genieten. Want nadat hij de, jaar, uh, voor de titel vorig jaar ook al in de wacht sleepte... is de ier Fergus Mulvaney ook dit jaar opnieuw... Europees kampioen zandsculpturen geworden. Dat maakte de jury van het evenement afgelopen vrijdag uh, bekend. Net als vorig jaar werd ook dit jaar zijn kunstwerk door de jury... als het beste van de sculpturen beoordeeld. Acht zandskunstenaars hebben in de week... Iedere, uh, in, in week tijd ieder een berg zand van 9 kub verwerkt. Tot een enorm de kunstwerken waarvoor dit jaar het thema counterpoint in music and movement was gekozen. Het is nu het derde jaar brei dat het EK zandsculptuur in, Noord, in Zandvoort plaatsvindt. Uh, Wie meer wil weten over de sculpturen kan vanaf uh, gisteren al, of eergisteren al, bij het VVV een boekje ophalen waarin de locaties uh, uh, en de beschrijvingen van de fragile kunstwerken staan vermeld. De sculpturen zijn nog enkele maanden, zoals gezegd, te bewonderen in Zandvoort. Dus haal zo'n boekje bij het VVV, dan krijg je een stukje achtergrondinformatie... en maak een mooie wandeling van sculptuur naar sculptuur door ons centrum van Zandvoort. En straks in deze uitzending van Zandvoort op zondag laten we nog een interview horen... wat Jaap Koper had met de burgemeester Niek Meijer over het EK Zandsculpturen. Zometeen de evenementagenda, Albert Jan. Weer een lange lijst, zeker hè? Uh, nou, iets korter dan gisteren. Iets korter, ja, want eentje <laughs> heb je al gemist. Ja. Dat was gisteren in Café Het Juttertje. Optreden van Mr. Boogie Woogie. Ja, dat was, Jij bent er uh, geweest. Hè? Ja, dat was geweldig. Dat is helemaal, helemaal gezellig. Dat is een, iedere tweede ja, weekend van de maand dan, uh, organiseert gastheer uh, Ton Ariensen uh, in Talassa In de zijzaal met een barretje. Live jazzmuziek. Nou, hij heeft natuurlijk een gigantisch netwerk in de jazzwereld. En uh, gisteren was het dus een tijd voor Mr. Boogie Woogie. Ja, ja, ja zo, was... zo klonk hij ongeveer zeker, hè? Zoiets, ja. Zoiets. Heel goed. Heel goed. We gaan luisteren naar Fats Frenzy. Dat was gistermiddag Swing, hoor, daar in Café Het Juttetje bij Talassa. Optreden van Mr. Boogie Woogie. We lieten nog even een plaatje van hem horen. Dat was Vets Frenzy. Het is twee minuten overal vier geworden. Tijd voor de evenementenagenda. Ik ga er weer bij zitten. Helemaal even bij zitten. Nou, er zijn luisteraars momenteel twee giga evenementen aan de gang in Zandvoort. Uh, ondanks het, het toch wat mindere weer. De tweede dag van de mega jaarmarkt. En uh, dat is natuurlijk allemaal in het centrum. En dat is allemaal nog uh, tot zes uur vanmiddag te, mee te maken. hele centrum vol met van allerlei kramen van alles en nog wat. En uh, heel veel gezelligheid. Live muziek, ondernemers, horeca. Iedereen uh, doet zijn dingetje. En uh, meer informatie kunt u daar nog op, op terugvinden op www.zandvoortpromotie.nl. Dat allemaal nog de mega jaarmarkt tot zes uur vanavond. En de Nationale Oldtimer Festival in Paddock Porsche is ook nog vandaag op het circuitpark Zandvoort. Ondanks het feit dat ze wellicht regenbanden onder hebben gedaan, blijft het een groot feest om deze oldtimers te zien. En dat is een geweldig race spektakel met deze klassiekers, om het zo maar eens te zeggen. Meer informatie over dit evenement wat we tot, tot even kijken, tot 5 uur. Nog wordt verreden op het circuitpark Zandvoort. Kunt u vinden op www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl En dan gaan we naar... Ja, de, de zeemijl die zal inmiddels verzwommen zijn. En dan had ik het over Bloemendaal. Het was om half 1 gestart. En mocht u nou op een gegeven moment de, op, de, op de mega jaarmarkt aanwezig zijn... en u denkt van ik heb zin om gezellig nog even door te feesten... dan bent u van harte welkom in het Wapen van Zandvoort. Vanaf vier uur vanmiddag het grote Festival op het Gasthuisplein. Een groot meezingfeest bij het Wapen. Muziek van de Sixties tot nu zing en beleef het mee allemaal op het Gasthuisplein. Vanaf 4 uur tot tien uur het Wapen van Zandvoort, het centrale punt... waar u dus uh, zich kan laven aan de muziek. Dat allemaal vanaf 4 uur. En vanaf 5 uur bent u ook van harte welkom in uh, Laurel en Hardy. Het, het café, wat uh, vorige week 15 jaar bestond en met een groot feest is gevierd, krijgt nog een hele mooie afterparty vanmiddag vanaf 5 uur. Want dan uh, zal de Zandvoortse bluesband Logans Blues uh, een optreden verzorgen in Laurel en Hardy. En ze hebben nog een aantal surprise acts. Dus er komen nog gasten die mee gaan spelen. Dus liefhebbers van Logans Blues Band of liefhebbers van Lal en Hardy. U kunt ze beide gecombineerd vanaf 5 uur meemaken in café Lal en Hardy. En dan heb ik het over de Halterstraat 46. Tango-liefhebbers kunnen vandaag weer vanaf 5 uur hun hart ophalen op het strandpaviljoen Meijer aan Zee. Heerlijk. Tango-dansen vanaf 5 uur. En dat duurt tot 10 uur. En dan heb ik het over het strandpaviljoen Meijer aan Zee strandafgang de Vauvage. Dan maken we een, een stapje naar 15 augustus... want dan is het een driedaags DNRT Super Race Weekend... op het park Zandvoort. Zowel de vrijdag, zaterdag als de zondag uh, wordt dit verreden. Het DNTR Super Race Weekend staat bekend om drie goed gevulde dagen... vol met autosport op plezier- en amateurniveau. Wedstrijden met diverse tourwagens worden afgewisseld door races... Van onder andere de Westfries Cup, de Volvo 360 Cup, BMW E30 Cup... en de DNRT Endurance. U bent gratis welkom en mocht u uw auto meenemen... dan moet u 6 euro betalen. Dus vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 augustus... het DNRT Super Race Weekend op het circuitpark Zandvoort. Dan is het volgende week, en dat was wel mooi dat Lex dat zei... dat de wind wat af zou nemen aan het eind van de week... want dan is het weer tijd voor een prachtig zeilweekend... En uh, dan hebben we het over de tweedaagse van Zandvoort... met de Eneco-luchterduinenrace. Het weekend van 17 en 18 augustus staat in het teken... van een groot zeilspectakel langs de Zandvoortse kust. De, ja de jaarlijkse Eneco-luchterduinenrace tweedaagse van Zandvoort... zal in dit weekend weer plaatsvinden. Op zaterdag wordt er een lange afstandswedstrijd gevaren. Voor de boten uh, van een tot en met 107 TR uh, van hemelsbreed zo'n 50 kilometer... Voor de boten iets langer dan 107 TR is er een aangepast parcours... zodat het voor alle katamarans een gelijke uitdaging zal worden. Op zondag worden er korte baanwedstrijden gevaren. En dat speelt zich dus natuurlijk allemaal af op en rond de watersportvereniging Zandvoort. En dan heb ik het over de bouwers. Paulus Lood bij paal 67. Meer informatie kunt u vinden op www.wvzandvoort.nl. Www Mist dit zeilspektakel niet, zeilvrienden. Dan, in navolging tot het Garnalen Open Nederlands Kampioenschap garnalenpellen bestaat er ook een uh, Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken sinds kort. En dat zal op 16 augustus voor de eerste keer worden uh, ja, verspeeld, kan ik wel zeggen. En uh, dan heb ik het over het, uh, uh, de locatie op het Raadhuisplein op 16 augustus dus. Het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken... En dat begint om half elf en duurt tot vier uur. En het zal natuurlijk niet bij roken blijven. Het zal ook wellicht heerlijk makreel eten worden... dan op die 16 augustus vanaf half elf op het Raadhuisplein. Dan gaan we naar 17 augustus. Dan is het weer tijd voor het Fair Food Festival. Real taste, real people. Het Fair, Trade, Fair Food Festival zal plaatsvinden op 17 augustus... van 10 tot uur s morgens tot 10 uur s avonds op het strand... bij de safari club Zandvoort. En uh, nogmaals, dat is een uh, fair food, fair trade uh, gebeuren. Dus eerlijk, eerlijk voedsel voor eerlijke prijzen. Dat allemaal op 17 augustus vanaf 10 uur morgens tot 10 uur s avonds. En daarvoor moeten we zijn bij het Strandpaviljoen Safari Club... strandafgang Pauluslood nummertje 2. En tot slot hebben we op 17 augustus hebben we nog een feest. Het begint om 8 uur s avonds. En dan hebben we het over de Ayuma Summer Sessions... En dat is een uh, heerlijk swingfestijn. En daarvoor moet hij zijn bij strandpaviljoen uh, Ayuma... strandafgang Zuiderduin nummertje 2. Vanaf 8 uur s'avonds tot 12 uur s'nachts op de 17e augustus... dit Ayuma Summer Sessions Festival. En het is gratis toegankelijk. Tot zover de evenementagenda bij CFM. Nou, gisteren hadden wij in de studio... Uh, Albert-Jan de Logans Blues Band te gast. Live bij CFM. Ze treden vanaf vanmiddag op bij Lauder en Hardy. Vanaf vijf uur is iedereen van harte welkom. En gisteren, dus een optreden hier in de studio van CFM, hebben we een kleine opname van gemaakt. Geluidskwaliteit komt misschien niet helemaal goed over, maar krijg je alvast een kleine indruk van hoe de longest bluesband klinkt. Hollywood, wishing I was doing good Talking on the telephone line They don't need me in the movies And nobody sings my songs Well, I guess I'm just a waste of time Well, then I got a thinking Man, I'm really sinking I really had a flash this time Well, I got no business leaving And nobody would be real If I went back to Tulsa time Living on Tulsa time Living on Tulsa time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 Volgende, mooi liedje. I am just a poor boy, the master is seldom told. I have squandered my resistance, for a pocket full of mumbles, such of promises. All lies and jest, still a man hear what he wants to hear, and disregards the rest.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 De Logan's Blues Band hoorde Ze zongen gisteren live in de studio van CFM. En vanaf vanmiddag vijf uur treden ze dus op bij Laurel en Hardy. En wil je het filmpje nog een keertje nakijken? Ga dan gewoon even naar de Facebook-site van CFM. Daar staat ditzelfde filmpje op, ook met uiteraard het beeld erbij. Dat ja, is ook wel leuk om... Uh, de zangers aan het werk te zien in de studio bij CFM Salvoort. Door met de muziek, hier is The Shocking Blue. Het was met de wereldhit voor de Shocking Blue. Ze zijn er best wel schat, helemaal de van geworden, hè, van deze single. Je hoort de Venus bij CFM op de zondagmiddag. radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. Zandvoort. Ja, zorg muziek beloofd door collega Albert-Jan. Nou, daar is het dan ook tijd voor. Hier is Indilia in de dernière Dans.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 Lekker muziekmix, luister je zeker naar CFM. Dat was de Danielle dansen, de zinger van Indelia. Ja, we hadden het juist al een beetje over de EK Zandsculpturen. Vrijdag de prijsuitreiking daarvan geweest. En ja, gisteren hebben we al diverse interviews laten horen... die Jaap Koper had met onder meer de zandkunstenaars... De organisator, maar ook met burgemeester Niek Meijer. Nou, voor de mensen die het uh, gisteren gemist hadden, het gesprek met Niek Meijer. Nou, heel kort hebben we dan nog ook... De burgemeester zelf, die nog niet alles gezien heeft, mag wel zeggen. Ja, zeker. Nee, ik ben net een week terug van vakantie, dus <laughs> ja. ik ga er de komende weken gewoon regelmatig bij langs lopen. Ja. Maar dat is toch altijd wel speciaal als je die mensen aan het werk ziet, die week voordat het begint. Ja, ja en dat kan ik op het Raadhuis Pijn natuurlijk doen, daar loop ik dagelijks langs. En dan kijk je ook gewoon wat de voortgang is. Maar vooral ook, dat wat mij opvalt is dat deze mensen zijn in staat om een object van 2,5, 3 meter... vanuit hun hoofd helemaal te vertalen in in goede verhoudingen neer te zetten. En dat allemaal met hun handen en natuurlijk hulpstukken. En als je ze dan geconcentreerd ziet werken, dan denk ik af en toe, oeps. Maar dan sluiten ze zich gewoon compleet voor de buitenwereld af. Het is altijd mooi om te zien hoe mensen met hun passie en hun handen dingen maken. Ja, want dat, uh, dat vergeten een hoop mensen, maar daar komt echt volgens mij wel meer bij kijken dan alleen maar dat. Ja, je denkt over dingen na, je moet een idee hebben, je moet dat kunnen vertalen. Dat is denk ik in essentie wat kunstenaars uh, bezighoudt en wat ook hun kernkwaliteit is. Dat zij ideeën hebben, ideeën krijgen en die vertalen in concrete zaken. Ja. Is dit eigenlijk nou ook wat een beetje uh, past bij Zandvoort? Zand? En dan ook het uh, cultuuraspect in, de, in dit uh, verhaal meenemen. Ja, daar ja, hoef ik echt niet over te twijfelen. Dat is zo. We zijn naast uh, natuurlijk allerlei diverse soorten van patat, zijn we ook een cultuurdorp. En dat vind je terug in onze samenleving, omdat we heel veel verenigingen hebben. En dat heeft allemaal met die cultuuraspecten te maken. En dan heb je cultuur met een grote K en met een grote C en met een kleine C en een kleine K. Vind ik allemaal niet interessant. Mm. Het heeft allemaal bewegingen met elkaar en verbindingen. En dus kun je op die vraag zeggen, ja, dat hoort ook bij Zandvoort. Ja. Is dit uh, dan ook, ja, want het, dit is al de derde keer, uh, dat, dat, dat dit zegt... Dit is volgens mij de vierde keer al. De vierde keer? Ja, ja, ja de eerste keer was uh, in kleinschalige ja? en dit is de derde keer dat die grootschalig is. Ja. Uh, mag je dan zeggen dat, uh, dat wij uh, als Zandvoorters zijn uh, toch een hele goede uh, band hebben met de WSSA? <laughs> en dan voor de luisteraars thuis, dat is de Zandacademie. Ja, Ik gebruik precies. maar even de Nederlandse term. En natuurlijk is dat Europees en ook wereldwijd. Dat snapt ook iedereen wel, want dit is een sport... En maar ook een, een, een vakmanschap en een kunstenaarschap wat, wat echt wereldwijd uh, wordt beoefend. Mm -hmm. Ja, We hebben daar een goede band mee. Dat hoorde je ook die directeur zeggen. Dat hij toch onder de indruk is van hoe ze hier worden ontvangen. Ja. En ze komen in heel veel plaatsen. Ja. Maar toch zijn wij zandvoorters, zowel uh, de horeca als de winkeliers als de inwoners als de gemeente. Kennelijk in staat om net dat verschil te maken dat het je ook wordt gegund. Ja. Want op prijs kunnen wij het gewoon niet, niet doen. Want we hebben natuurlijk ook een beperkt budget. Je moet ook allemaal kijken. Maar het gaat ook om een gunfactor. En dat is wat je hem hoort zeggen. En dat vind ik wel mooi. Ja, en daar spreekt dan toch ook de waardering uit. Dat het misschien voor een wat, wat langere periode... misschien uh, dit evenement uh, aan ons ja. uh, gebonden kan worden. Ja, dat hoop ik wel. Maar dat is, uh, ja, dat is altijd de vraag. Oké, okay. ik, ik wens u veel plezier. Dankjewel. Ik weet niet... wat jou zoveel heeft gebracht. Als ik jou zie... Save us by Bye. Het is niet tijd voor ons om ook een nummer op te rijmen. He, we zingen zo lekker bij. <lacht> de serie van Frank Boeien en Kronenburgpark op de zondagmiddag bij CFM. Over boeien gesproken. Is de visie nog een beetje jou te boeien of niet? Nou, het wordt spannend. En wel ja, bij de go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Groningen heeft gescoord. Kijk. Ja, dat hoor je goed. Wordt spannend. Twee tegen één momenteel. Met nog 20 nou, nog minuten te gaan, denk ik. En Ajax heeft een voorsprong tegen Vitesse... Ja, toch altijd een beetje een angstgegner van Ajax... Uh, uh, uitgebreid naar 3 tegen 0 En de man-of-the-match is vermeer. Want als hij er niet was geweest... had Vitesse al meerdere keren kunnen scoren. Die kennen het... Ken het familie? Ja, echt waar. Ken het, ken het. Normaal gesproken ken je het niet. Nee, hij ken het wel. <laughs> Oké, okay, nou, helemaal goed. Dat wat betreft uh, de Eredivisie, heb je nog een ander berichtje wat je wilde melden of uh, zeg: van nou, we gaan op naar het nieuws weer van 4 uur, mag ook hoor. Nou, dat is wel leuk, Dat is leuk om te vertellen, maar dat, ik, dat komt uit de golfwereld, want uh, Jos Luiten zit momenteel in Amerika te golven. En uh, heeft toch wat wisselvallige en wat teleurstellende uh, uitslagen neergezet uh, in de diverse toernooien in Amerika. Maar in het laatste grote major van dit jaar uh, uh, heeft Luiten zich redelijk goed weten te, ja, laten we zeggen, te plaatsen. Want hoewel Joost, Joost Luiten gisteren, tijdens het, de, de derde dag, uh, een paar plaatsen zakte in het klassement, is hij nog altijd in de race voor een topklassering in het USPGA Championship. De 28-jarige Blijswijker scoorde in de vierde major van het jaar voor de derde dag op rij. Onder par. Al liet hij toch wat kansen liggen op, de la op een lagere score. Want de derde dag eindigde hij met min 2, waar mij op het totaal komt van min 7. Uh, Luiten laat wel weer zien dat hij zijn vormdipje voorbij is. Van T tot green is het over het algemeen goed in orde. En hopelijk kan ik, zoals al dus Luiten, op de laatste dag ook nog wat verhalen. Uh, vertalen in een lagere score. Nou, dat, dat is de van allemaal vanaf 8 uur te volgen op het speciale sportkanaal. En het zal tot een uur of 1 in de nacht duren. Dus golfliefhebbers, het wordt een lange avond. En zometeen na 4 uur, dan zijn we er nog 1 uur lang met Zandvoort op zondag bij CFM. En de laatste voor 4 uur gaat eraan komen. Ja, ze hebben tegenwoordig alweer een nieuwe, hè? die heet Extraordinary. Maar dit was die hit daarvoor en niet zo maar hit. Nee, knallen van een hit. Clem Bennett is hier. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me. There's no place I'd rather be.